My love. Van Morrison hoorde je met Moondensen voor Twarre. Twa she couldn't laugh. Um, ik ga je vertellen dat dag 72 in 2010 erop zit voor de Muziekboulevard. Nog 293 dagen te gaan. Maakt het nog steeds zaterdag 13 maart, week nummer 10. Ik bedank onze programmaleiding voor de mooie beledigingen. Albert-Jan Vossen voor de leuke plaatjes. Roy Haldeman natuurlijk voor, dit, uh, voor de Zandvoetse krant. En Rob Harms. Ja, jij zit er al 20 jaar. En ik zeg tot volgende week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 In een stadion in Vancouver zijn de winter Paralympics begonnen. Aan de Paralympics doet een recordaantal van ruim 500 sporters met een beperking mee. Uit 44 landen. Bij de openingsceremonie droeg bondscoach Falco Tijdsma van de Alpine de Nederlandse vlag. Het weer, het is bewolkt en af en toe regent het. Het is een graad of 7. Morgen blijft het regenachtig bij gemiddeld 8 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. Met nu Zandvoort op zaterdag. Sitting with the thinker, trying to work it out. sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing scream and shout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 The Hollywood Squares are living in Disneyland Nou, dat gaan we zeker doen hoor. Vanmiddag tussen 2 en 5 oh. bij CFM. Let's go all the way naar de muziekboulevard met Maurice Mulder. Dank daarvoor. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is even na twee uur tijd voor Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Gezellig. Drie, drie, drie uur, uur lang. Live. En morgen, zijn, morgen hoeven we niet in te vallen. Nee, hè, morgen, morgen zijn we even vrij. Morgen hebben we een vrije maar... Dat bedoel ik. Maar vandaag weer drie uur live uh, ZFM. En uh, wel ja, genoeg uh, items natuurlijk. Uh, zoals standaard natuurlijk e gaan we naar de evenementenagenda kijken. We nemen de filmagenda even door van het circus. Voor de rest nog een aantal andere lokale nieuwtjes. En we gaan natuurlijk voetballen. Ze waren vorige week waar moesten ze uitspelen. En nu moeten ze weer uitspelen. Tegen Castricum. Helemaal tegen Castricum. Dus vanaf drie uur is onze verslaggever Joop weer ter plaatse... om ons van het nodige informatie te voorzien. Verder natuurlijk, het Formule 1 seizoen is begonnen, er is weer gehockeyd op het WK in India en nog wat schaatsen. Ja, volgens mij moet jij geen televisie meer kijken gewoon, dan gaat er beter. Ja, nee, dus, <laughs> maar dat het laatste uur, Formule 1 en nog sportitems ook vanuit de, vanuit de regio al hier en live voetbal, Castricum, SV Zandvoort en natuurlijk veel muziek hè? En is de coalitie al bekend? Ze zijn nog hartstikke druk bezig. Ja, he? Heb je al wat gehoord in de wandelgangen nou, of niet? Nou ja, het is meer een, een kaartspel. Mag ik voor jou negen punten? En dan heeft die andere heeft dan weer elf punten. En tien? He, ik heb ze allemaal gehoord hoor. Dus al, al, alle opties zijn in, in het dorp besproken. Maar de definitieve heb ik nog niet. Uh gehoord, jij? Nou, meneer mooi krijgt in ieder geval een uh, zware dobber aan, denk ik. Ja, nou ja, dat, dat blijkt wel. Als je, als je een uh, informateur nodig hebt, dan kom je dus uh, zelf niet uit. Maar ja, in het belang van Zandvoort zou je zeggen, dus toch in, hè? Ik bedoel, Het Zandvoorts belang staat voorop, toch? We wachten het af. Maar goed, ik ben erg, erg benieuwd. En, en jij, hebt, uh, jij hebt volgens mij zin in de zomer, hè? Ja, ik, ik wil... Ik wil het die, die zonnetje wat schijnt en uh, de strandtenten die er weer staan. Dus ik kan niet wachten. Het mag, voorjaar mag voor mij beginnen. Zullen we er maar eentje van Belle Paris gaan draaien, dan? Doen we. Het past er goed bij. doe er basis Oh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 Sweet a No Zaterdagmiddag van C.F.M. hoorden we De interseel van Kid Rock. En All Summer Long. Nou, ik luisterde naar het begin van de muziekboulevard met uh, collega Maurice Mulder. En hij zegt, nou, ik heb zo het idee dat het zonnetje vandaag gaat schijnen. Dus vandaar dat ik alle zomersen platen uit de kast heb gehad. Maar waar blijft de zon nou? Dat nou, is de vraag, hè? Is, hij zit er vlak achter, hoor. Hij, hij zit, er zit er vlak, vlak achter, achter. Nou, je weet het maar nooit. Dus wie weet. Misschien gaat het zonnetje toch nog schijnen. Ja, nou, je had het net even over die coalitie uh, berikelen, maar... Jij bent er ik... inmiddels uit, begrijp ja, ik. Ik, ik, ik wacht, ja. was er toen voordat ze begonnen, was ik er al uit. Oké. Okay. Maar goed, wat ook wel uh, toch nog even meldenswaardig is... voor diegene die onder, u, onder het luisteraars die het niet hebben meegekregen. Afgelopen woensdagavond was er de afscheidsvergadering van de Oude Raad. ...en zijn drie raadsleden uh, koninklijk onderscheiden. Zij krijgen de on hun onderscheiding voor twaalf jaar raadlidmaatschap. Pim Kuiken, PvdA, Fred Paap, VVD en Gert-Jan Bluis, CDA. Omdat ze twaalf jaar of langer dit werk hebben gedaan... ...heeft het, zoals het zo mooi klinkt, haar majesteit behaagd. Uh, de heren te onderscheiden met het lidmaatschap van de orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden door de burgemeester Niek Meijer opgespeld... Dus we hebben er weer drie uh, uh, lid, leden van de orde van Oranje Nassau bij. Kijk eens aan. Nou. Van harte gefeliciteerd natuurlijk Ook, allemaal. Ook namens alle CFM-medewerkers van harte gefeliciteerd voor het vele, vele werk. En ga zo door. Ga zo door. Ga zo door. Dus wij gaan het uh, op de voet volgen. Zo dadelijk gaan we het uh, voetbal op de voet volgen met Joveness. Die is bij de wedstrijd van vandaag om half drie gaat hij van start in Kastrikum. Kastrikum <lacht> tegen SV Sofort. Ja. Het Morris melder uh, virus uh, uh, heb juist, ik. Uh, ja, ja de de al virus op de, de, de, de computer, overal virussen. <laughs> Zo dadelijk gaan we naar jou verenigen. eerst weer even wat muziek, waaronder deze van Dusty Springfield. Hier is in private. Dat was Dusty Springfield en in private bij CFM. Weer eens even wat berichtgeving. Albert-Jan, heb jij nog wat voor ons? Ja, zeker. Ja, ik overval je een beetje. Ja, ik hebben maar... het vorige week ook al over, want toen moest het allemaal nog gebeuren. Maar Sandvoort is sinds 7 maart een openbaar kunstbezit rijker. Op de muur van het voormalige Dolphiarama... rama Wat een naam, hè? Dolphiarama. Heel goed, juist. <laughs> ja, dat is hem. Aan het Venemaplein, waar drie jaar geleden de geschilderde dolfijnen van Hille Janssen pronkten... zijn meer dan 60 beschilderde panelen aangebracht. Het resultaat is schitterend en beslist. Een aanwinst voor Zandvoort. Dus als u gaat wandelen, loop even naar het van Venemaplein en u kunt de kunstwerken bewonderen. Hier is Tracy Ullman en Breakaway. Heeft aan het Nederlanders pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Live. Live. Dit is twintig jaar, ZFM. again C.V.I.P. hoorde je de single van Spenda Ballet en uh, True. Daarvoor ging je het even met uh, twee cd'tjes fout. Ja, hoorde maar, je dat? Maar Rob, nee, dat heeft niemand gehoord. Dit he? is de eer, wij doen, hoe lang doen we dit nu al samen? Ja, heel lang. Maar, heel en lang. altijd gaat dat goed. En waar lag het nu in één keer aan? Hoor? Ik heb geen idee. Ja. Geen idee. Stille kant. Talita, geen idee. <laughs> Oké, okay, nou we hadden het al over he, dat, dat de zomer eraan zat te komen. En uh, ja, nu de winterse weersomstandigheden langzaam maar zeker verdwijnen... komen als vanzelf de lentekriebels tevoorschijn. Voor je het weet staat het paasweekend weer voor de deur. Door veel Zandvoorters wordt dat al gezien als het start van het zomerseizoen. De medewerkers van VVV Zandvoort vonden in ieder geval dat het tijd was... om een nieuw evenementenagenda bekend te maken. Het grote opvallende doek dat sinds vorig jaar aan de muur van pizzeria... Di Andrea prijkt, is deze week voorzien van de kalender voor 2010... Op het nieuwe doek staat een overzicht van de belangrijkste evenementen van dit jaar. Zandvoort heeft ook in 2010 uiteraard weer veel te bieden voor toeristen en inwoners. De propvolle agenda hangt dus, op het, heel, hangt dus het hele jaar op de muur bij uh, die Andrea. In de tweede paasdag gaan we racen. Gaan we alweer racen. Gaan we naar het circuit ja, toe met z'n allen. Het strand is alweer bijna helemaal klaar met opbouwen. We gaan de goede kant op. Uh, en de Rob. hele dag live verslag van de race. Tweede paasdag bij CFN natuurlijk. Uiteraard live. Dus houd de radio in de gaten. Zo dadelijk het voetbal begint wat later. Dus straks je ook van S. Us. I've been doing what I like When I like How I like It's joyless Only you know me What a waste to war This peace Baby steps into my sleeves Till I get to say sorry I get hysterical Historical so Love is just chemicals Give us softness Dat was de single van Robbie Williams en You No know Me. En dan zit ik net de Heemstedse Courant te lezen, Albert-Jan. Ja, okay. echt waar. Hij lag hier in de studio, dus ik denk, nou, laat ik hem eens openbladeren. Ja. En dan zie ik Robbie Williams bij gala in Heemstede. Ik denk, zo, dat hebben ze goed geregeld, maar hij is gewoon een Nederlandse Robbie Williams. Die treedt daar 19 maart op in het Carlton Square Hotel in Haarlem. Oké. Okay. Dus, helaas ja. niet deze Robbie Williams. Niet, niet deze. Uh, even, uh, Joop had trouwens mij nog even gebeld. En het gaat even over morgen. Er zit een, een foutje in de krant. Uh, vroeg bij of ik dat even aan de luisteraars kenbaar wou maken. Zoals u wellicht weet is morgen uh, tijdens de ecumenische Dienst in de Agatha-kerk... het beroemde Stabat Matar van Pergolesi ten gehore worden gebracht. Dit geldt uh, uh, heden ten dagen als een van de meest inspirerende muziekstukken die ooit gecomponeerd zijn... en wordt voornamelijk tijdens de vaste tijd, de periode vlak voor Pasen, ten gehore ge gebracht... In de krant staat uitbestuurd dat deze ecumenische viering op zondag 14 maart om half twaalf zou beginnen. Maar ik moest het even rectificeren. Het is om half elf. Dus vergeet u het niet. Agatha Kerk, morgen half elf. Uh, de ecumenische dienst. Bij deze weer rechtgezet.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 Wij bij CFM verlangen naar het mooie weer, hè Albert-Jan? Ja, Laat de zon maar komen. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik van jongens, kom op. Nou, het is, Mo zit mooi mis met zijn weersverwachting van vanmorgen. Want het zonnetje is er wel, maar het komt er nog niet helemaal door. Hmm, misschien morgen. Dankzij André Verduin voel ik wel het zonnetje. Uh, ja, even weer uh, een poosje geleden hadden we ook al een uh, nieuwe auteur in ons midden in Zandvoort. Uh, de vriendin van Roy... Din uh, Droomgezel. Juist. En okay. nu heeft opnieuw een inwoner van Zandvoort... een boek, Het Levenslicht Laten Zien. Plaatsgenote Siska Metselaar... heeft een ervaring van 16 jaar geleden in haar boek... En hij gaf mij adelaarsvleugels... met als subtitel... verslag van een bijna doodervaring... voor het nageslacht bewaard. En... Uh, het was een, ze heeft dus een, een semi-autobiografisch boek geschreven... met de pakkende titel... En hij gaf mij adelaarsvleugels. Verkrijgbaar uiteraard bij Bruna eh, in de Grote Krocht en bij Bol.com en bij uitgeverij Keria. En wat kost het? Het kost you, 16 euro. Oké, okay, nou dat valt mee, hè? Ja, Gewoon mee. weer een uh, Sanfoortse schrijf erbij. Juist. Daar houden wij van. Zo dadelijk naar Jan van De wedstrijd van vandaag. Castricum SV Sanfoort. De single van Dexys Midnight Runners en come on Eileen. Nou, we hebben het van Joop van es vernomen. De voetbalwedstrijd is inmiddels gestart. Snel over naar de velden in Castricum. Daar staat Joop van es voor de wedstrijd van vandaag. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren en Ja, die wedstrijd die zou eigenlijk wat langer te beginnen. Maar het ze... is allemaal heel vlot afgehandeld. We zijn al vijf over alle drie al begonnen. Dat ik eigenlijk uh, min of meer, meer niet verwacht, want er zou nog een presentatie van de C-spelers uh, uh, zijn. Uh, maar goed, uh, we zijn begonnen. En het uh, gaat uh, een beetje wisselend heen en weer. Sondert heeft twee uh, hele grote kans gehad. Uh, twee. Dit is de derde. Schitterend schot van Max Aardenwerk. met Mettetje of dertig gaat de rakelings langs de paal. En dat was dan de pech. Maar ook uh, Patrick van der Oort heeft een schoonheid van de kans gehad. Echt een er ruim in te leggen. En zojuist een minuut of twee, drie geleden ook Nigel Berg, die echt helemaal... Alleen voor de keepers hadden het toch wel presteerde om die bal naar zijn doel te deponeren. Dat is het belang van deze wedstrijd. Nou, Zandvoort die staat op de zevende plaats. Staat vier punten achter Kastikken. Maar Kastikken heeft twee wedstrijden minder gespeeld. De Zandvoort kan eigenlijk naar de vijfde en zesde plaats een beetje kijken op dit moment. Uh, Kastikken daarentegen, die doet echt nog wel mee voor de hoofdprijzen. Ze wel de wedstrijden moeten winnen van de toppers. En dat is dan de CSW, dat is uh, Marken en uh, dat is dan op dit moment ook nog HBOK. Hoewel HBOK een beetje in het verdomme hoek hier is geraakt. Goed, Zandvoort, dat is uh, uh, eigenlijk uh, de reage motocolle, kast ik hem nog niet. Maar het is wel een beetje heen en weer gollen van het spel. Dan weer bij Zandvoort voor het doel, doel van Bodefet. En dan weer voor het doel van de keeper van Castekum. Zandvoort mist Remco Ronde, Ronde die is geopereerd aan zijn, een van zijn benen. Die kan dus niet spelen. Uh, Michel de Haan is weer terug van zijn schorsing. En daarom is Ivo Hoppen met de tweede mee. Ik vind het jammer, want die jongen is heel scherp. Goed, het is niet anders. Keur heeft gekozen voor de Haan in de spits. Samen met Naartje hey En jongens, laten we hopen dat we hier een minimale punt vandaan hebben. Want dat is wel belangrijk voor Zandvoort, denk ik. Oké, okay, Jappen, ja, dankjewel. Ik hoorde niks horen, sorry hoor. Ja, nee, beetje, ik uh... denk uh, je stopt het verslag. Ja. Het <laughs> was zo geknetteren van, uh, van, van die van die dingen. Ik hoorde zoiets. Ja, nou ja, die gingen dan hier raaklijks achterlangs. Goed, Sonfert uh, heeft nu een bal bezit op eigen helft. Jan Sonneveld moet hem wel wegwerken. De kerst een beetje hard aangespeeld. En er wordt Komt De doelpunt ik vandoor. Nijzerberg aan de rechterkant, linkerkant van het veld. Het diep naar Daan. Michel Daan kan die aannemen. En hij ziet het het is een doelpunt. Het is een doelgoed. Wat een schoonheid van een goal. Een prachtige paas van Nijzerberg vanaf de linkerkant. Michel Haan kom al door rechts lopen naar het uh, Straschofgebied. Haalt in rekening uit en passeert de keeper van Castricum. We hebben gespeeld, even kijken, 24 minuten. Zandvoort Leidt met 1-0 en ik vind het toch wel een beetje op zijn plaats. Oké, okay, dankjewel Joop, goede berichten vanuit Castricum. Tevens alweer het einde van het eerste uur van dit uh, programma Albert Jones. Zo dadelijk, uh, zijn we uiteraard uh, weer uh, bij je terug met u 2 en u 3. Daarin het vervolg van deze wedstrijd. En laten we hopen dat uh, Zandvoort het gewoon vandaag gaat winnen van Castingham. Lijkt me een goed plan. Laatste voor drie is de zomerse van Baltimore en de Tarzan Boy.